Het NOS-journaal. Trudy Vendrig. Vier mensen die betrokken waren bij oplichting van het ministerie van Vrom. zijn veroordeeld tot stijlstraffen en een taakstraf. Ze hadden het logo van de provincie Zuid-Holland geplakt op een brief. waarin ze vroegen om milieusubsidies. voortaan naar een andere rekening over te maken. Naar die rekening maakte Vrom zo'n 4 miljoen euro over.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 In Kassel in Duitsland is een man zwaar gewond geraakt... doordat hij in een papiercontainer was beland. Vuilnismannen hadden de container opgehezen en in een afvalvermaler gestort. Kort nadat ze die hadden aangezet hoorden ze iemand schreeuwen. De vuilnismannen zetten de machine stil en vonden de man tussen het papier. Hij was door de shredder zwaar gewond aan zijn armen en benen. Later vertelde hij de politie dat hij van een feestje kwam en veel had gedronken. Hoe hij in de papierbak terechtgekomen is, wist hij niet meer. De man is buiten levensgevaar. Veel gebruikers van BlackBerry-telefoons kunnen voorlopig geen gebruik maken van internet en e-mail. De oorzaak is een storing bij servers van BlackBerry-fabrikant Rim, waarmee hun telefoons verbinding maken. Niet alle gebruikers hebben last van de storing. Onder meer Vodafone en KPN bevestigen dat er een storing is die al zeker anderhalf uur duurt. Wanneer het probleem is opgelost is nog niet duidelijk. De Nobelprijs voor Economie is toegekend aan twee Amerikanen. Chris Sims en Tom Sargent krijgen de prijs voor hun onderzoek op het gebied van macro-economie. Sims is verbonden aan de Princeton University en Sargent werkt aan de Universiteit van New York. De Amerikanen deden hun onderzoek in de jaren 70 en 80. Ze onderzochten onder meer de gevolgen van een belasting- of renteverlaging voor economische groei en inflatie.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur in het eerste deel van onze serie... De Stem van het Geweten, het verhaal van een Groningse weigerambtenaar. En straks gaat Marco Pastors in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. En dat gaat over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Dat straks, maar eerst de gewetensbezwaarden. Ja, het is wel een gewetensbezwaar, ja. De Stem van het Geweten. Een serie portretten van mensen die in conflict komen met hun innerlijke overtuiging. Als ze dat van me vragen, dan moet ik stoppen. In onze driedelige serie De Stem van het Geweten... hoort u vandaag in het eerste deel het verhaal van Fini Wobbes de Jong. Al 18 jaar is ze trouwambtenaar bij de gemeente Groningen. Eerder dit jaar kreeg Wobbes te horen dat haar contract in 2014... niet wordt verlengd omdat ze geen homo's wil trouwen. Een portret van een gewetensbezwaarde trouwambtenaar. Gert-Jan Hoving, neemt u aan tot uw wettige echtgenote Emmy Blommendaal... en zult u getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden? Wat is daarop uw antwoord, Bruidegom? Ja. Al 18 jaar is Fini Wobbes trouwambtenaar bij de gemeente Groningen. Hoewel ze dit werk met veel plezier doet, moet ze in 2014 gedwongen stoppen... Dit staat in een brief die in maart dit jaar bij op de Mat viel. Op grond van het aannamebeleid buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand... welke door het college is vastgesteld op 3 maart 2009... zal uw aanstelling met ingang van 3 maart 2014 van Rechtswegen beëindigen. Wij verzoeken u om uw toga, als deze dan nog in uw bezit is... bij de afdeling burgerlijke stand aan de Kreupelstraat 1 te Groningen uiterlijk op 10 maart 2014 in te leveren. Mevrouw Wobbers, wat dacht u toen u deze brief uh, zag liggen op de mat? Nou, toen was ik wel een beetje verbijsterd, eerlijk gezegd. Want ik dacht, uh, ik had er helemaal geen gedachte bij... dat ik ontslagen zou kunnen worden. Had u dit aanzien komen? Nee, ik heb het niet aanzien komen. Ik ben een beetje naïef, denk ik. Er is nooit tegen u gezegd van nou, uh, u trouwt alleen hetero stellen... Uh, dat zou anders moeten? Nee, daar hebben we het niet over gehad. Nee, absoluut niet. Ik ben alleen voor een uh, functioneringsgesprek geweest. En dat is iedereen geweest. En hoe ging dat? Nou, da toen is het wel gezegd dat ik... Uh, of ik mijn uh, website wilde veranderen uiteindelijk. Want op de website staat dat u alleen uh, hetero stellen Ja, en ook uh, voor partnerschapsregistratie. Maar geen... Homoseksuelen? Nee. Wat is nou uw. Belangrijkste bezwaar tegen het sluiten van een homohuwelijk? Ik ben christelijk. Een huwelijk bestaat tussen man en vrouw. En zo, nou, zo voel ik dat gewoon. En vandaar dus dat ik eigenlijk eh, liever geen huwelijk sluit. tussen mensen van hetzelfde geslacht. Hm. Maar misschien heb ik dat wel eens verkeerd. Eh, bekeken, denk ik. Nu, achteraf. Dus, uh, en ik denk dat uh, iedereen uh, voor de Heere God hetzelfde is. Maar dat betekent wat u betreft nog niet automatisch ook dat je dan ook kunt trouwen? Nou, ik denk wel, nu de gelegenheid er is... dus onze regering daar toegestaan heeft... Uh, ik denk van dat er staat ook in de Bijbel dat je de overheid moet gehoorzamen. Dus ik denk wel dat dat uh, wel verantwoord is, ja. Maar, maar ik ben nog niet, ik ben niet zo ver... dat ik zelf uh, denk van, nou, uh, kom maar op, bij wijze van spreken... Dat is een worsteling voor u. Ja, voor mij is het dan nog wel uh, steeds een uh, worsteling. Ja. Uw eigen zoon is uh, ook homo. Uh, hoe reageert hij op uw uh, standpunt om geen homo's te trouwen? Nou, hij vindt dus dat ik het eigenlijk wel moet doen, maar. Uh, nou ja, zover ben ik nog niet. En dat verklaart ook een beetje die worsteling waar u op dit moment in zit. Inderdaad, dat verklaart inderdaad ook wel de worsteling, Vinnie ja. Wobbes Wobbers is niet de enige Groningse trouwambtenaar... die te horen heeft gekregen dat ze in 2014 de toga moet inleveren. Nog twee andere weigerambtenaren... kregen eveneens een brief van de gemeente Groningen... waarin het einde van het dienstverband werd aangekondigd. Volgens de Groningse burgemeester Reewinkel is het een logische beslissing. De wet zegt vooral dat iedereen in het huwelijk kan treden. Uh, en zoals je in het algemeen van een ambtenaar mag verwachten... dat uh, hij bereid is om de wet uit te voeren. Want ja, als er in allerlei opzichten eigen kanttekeningen... bij uitvoering van de wetgeving kunnen worden gemaakt... en dat zou over een breedte van, uh, van, van, een breed terrein mogelijk zijn, dan wordt het wel moeizaam. Dus wij vinden dat dan na een bepaalde overgangstermijn je mag verwachten... dat als je belangstelling hebt voor die functie van BAPS... zoals we dat noemen, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand... dat je dan ook bereid moet zijn om de wet uit te voeren. En er is veel belangstelling voor die functie. Dus waarom zouden wij in de toekomst dan steeds nog weer... ook als tijdelijke verbanden, tijdelijke dienstverbanden aflopen... steeds uitdrukkelijk dan nog weer de keuze maken... Ten gunste van een aantal mensen die niet bereid zijn om de wet in dit opzicht uit te voeren. Emmy Bloemendaal, je bent geboren in Zaanstad op 7-3-1989. Klopt. En, dat klopt. Okay, en Hoving Gert-Jan, je bent geboren in Groningen op 24-11-1987. Mevrouw Wobbers is in gesprek met Emmy en Gert-Jan. Volgende week zal ze dit stel trouwen. De hele ceremonie wordt nog even doorgenomen. Ja, u doet dit werk nu al 18 jaar. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik het uh, fijn werk vind. Ik vind het uh, leuk om met bruidsparen daarover te praten. Het is de mooiste dag van je leven. En, uh, nou, dat vind ik, uh, om daarbij te zijn vind ik, pr vind ik uh, prachtig. Loopt u in de praktijk wel eens tegen dingen aan dat u door een stel wordt gebeld... en ze zeggen, ja, wij zijn homo, uh, wilt u ons trouwen? En dat u dan zegt, ja, sorry, uh, zoekt u maar een collega van mij? Nee, dat is nooit gebeurd. Ik heb per ongeluk eens een keer uh, twee uh, mannen getrouwd. Per ongeluk? Ja, per ongeluk. Uh, ik wist het niet. Ik heb een van de heren aan de telefoon gehad. En uh, hij hoefde geen toespraak. Zij hoefden geen toespraak. Maar uh, toen verstond ik van, ja, mijn vriendin... Dus, en daar heb ik verder niet over nagedacht. En toen, diezelfde dag, had ik nog één of twee huwelijken. En op een gegeven moment stonden er twee mannen voor mij. En, en wat dacht hij toen? Ik was wel even een beetje overdonderd. Maar uh, nou ja, ik heb gewoon uh, eigenlijk in mijn gedachten gebeden... van nou, heer, uh, ze staan hier, ik, uh, ik kan niet anders. Dus toen heb ik ze getrouwd en... Uh, en dat is eigenlijk uh, gewoon uh, op een hele leuke manier gebeurd. naast mij het aanstaande bruidspaar. Stel jezelf eens even voor. Ik ben Emmy Bloemendal. En ik ben G Jan Hoving. En jullie hebben bewust gekozen voor uh, mevrouw Wobbes als uh, trouwambtenaar? Ja, dat klopt. Ja. We hebben uh, even gekeken wie uh, echt even uitgezag wie alleen maar man en vrouw trouwt. Omdat wij uh, zelf christelijk opgevoed zijn en zelf ook christelijk zijn. En uh, ja, dat was wel echt een bewuste keuze. Als je door iemand getrouwd wordt die ook homo's trouwt, waarom is dat een probleem? Nou, ik vind het heel prettig als iemand zelf ook christelijk is, dat hij ook een beetje van onze achtergrond af weet, en dat ze ook weten waarom wij deze keus maken en dat ook begrijpen. Ja, mevrouw Wolbers heeft onlangs een brief gekregen van de gemeente dat ze in maart 2014 haar werk niet meer mag doen als trouwambtenaar. Hadden jullie dat al gehoord? Ja, wij hebben wij gezien op uh, televisie. Ja. ja. En wat dacht je toen? Gelukkige wij trouwen in ieder geval voor 2014. Ja, absoluut. Ja, wel, dat wel. En ik vond het echt ongelooflijk. Ja, ik vind het belachelijk, maar. Ja, ik, ik heb daar moeite mee. Dat je straks, dat, eh, straks als christen. Je wordt eigenlijk gewoon als, bui, eh, als buitenstaander aangezien. Eh, niet, voor ons gevoel wordt het niet meer geaccepteerd dat je christen bent. Nou, er zijn hier zoveel trouwen om in Groningen. En als er dan drie zijn die, dat, die dan geen homo's willen trouwen, en dan denk ik, we hebben je het over. Weet je ook nog uh, wanneer de eerste zoon uh, was hier? Ja, de ook al de eerste zoon. Goedemiddag. De muziek is er. Ja. Ja, het is zover. De grote dag voor uh, Emmy en Gertjan jan is uh, aangebroken. Het trouwboekje ligt al klaar. Mevrouw Wobbe staat in haar toga achter de katheder. Het is ons moment. Dromen worden waar. Want daar komen ze binnenlopen. Ze zien er stralend uit. Emmy Bloemendaal, neemt u aan tot uw wettige echtgenoot Gert-Jan Hoving... en zult ook u getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is daarop uw antwoord, bruid? Ja. U horen naar de reportage van Richard Groeneboom en Paul Kurpenzoek. Morgen hoort dit deel 2 van de reportageserie De Stem van het Geweten. En dan gaat het over boeren die principiële bezwaren hebben tegen het oormerken van hun dieren. Door ze niet te laten oormerken lopen ze duizenden euro's aan subsidiegeld mis.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 Oh, I'm for free. <laughs> oh, that's what I Koen met Toek a Hit. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Marco Pastors. Marco, jij wilde vanmiddag een appeltje schillen met de ombudsman Pieter Hilhorst. Ook hier aanwezig. Waarover? Ja, de VARA-ombudsman. De VARA-ombudsman, ja. goed. Dus, uh, omdat hij uh, uh, zogenaamd opkomt uh, voor, uh, voor mensen die... Uh, uh, zogenaamd door het kabinet in de knel komen... omdat ze geen nieuwe huurwoning meer uh, kunnen vinden. Uh, maar eigenlijk is het gewoon uh, oppositie tegen het kabinet uh, organiseren... en ook een heel verstandig voorstel uh, van het kabinet... Uh, proberen te dwarsbomen door mensen onzeker te maken. Nou, en nu, nu begrijp ik nog niet helemaal waar het precies over gaat. Leg dat nog even uit. Uh, nou, er zijn mensen die een uh, dusdanig inkomen hebben dat ze geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Die grens is door Europa terechtgesteld op uh, 33.000 euro. Uh -huh. Dus als je daar boven zit en je wilt toch een andere huurwoning... Uh, dan moet je er een in de markt uh, zien te vinden ja, uh, of je moet een woning kopen. Uh, maar corporaties uh, die mogen je niet meer bedienen. Nee, en wat is nu het voorstel van Pieter Hilhorst en de Varen? Die willen dat het inkomen uh, omhoog gaat. Uh, zodat je met een hoog inkomen toch een sociale huurwoning uh, kunt krijgen. Maar dat is ongeveer hetzelfde als dat je met werk uh, toch een bijstandsuitkering uh, kunt krijgen. Ja, nou, je gaat er met gestrekte benen in. Pieter Heelhorst, ook hier aanwezig. Licht even toe wat, wat het voorstel van jullie is. Nou, waar wij voor opkomen zijn mensen die inderdaad net te veel verdienen. En dat is bijvoorbeeld Somaya Sheradi. Die woont met haar man en vier kinderen op 39 vierkante meter. En eh, zij verdient te veel. Dus ze is te rijk voor een sociale huurwoning. Maar ze is te arm om een woning te kunnen huren in de vrije sector. Want bij eh, de, de huisbaas in de vrije sector... die vragen vaak dat je drie, vier keer de maand huur verdient. Dat betekent dat als je een huur hebt van 900 euro... dat je dat niet kan betalen. Dus het rare is dat er is een gat op de woningmarkt... Tussen de grens van huurwoningen die 650 euro ligt, en waar de meeste vrije huursectorwoningen beginnen bij 850 euro. Als je een inkomen hebt, wat bijvoorbeeld zoals die Somalischeradi, maar we hebben ook mensen geportretteerd uh, waarvan hij stratenmaker is en zij bij tafel te dekje werkt. Dus dat gaat niet om enorme inkomen. Die verdienen net te veel. Nou, hoeveel moet die grens omhoog, wat jullie betreft? Nou, die, die, die grens is nu uh, vastgesteld uh, door Brussel op 33.614 euro. En... Uh, om, eigenlijk zie je dat de, de woonbond zegt... van nou, er zijn mensen tussen de 33.000 en de 43.000... die hebben nu een probleem. Okay. En daar zou je wat voor willen doen. En ik vind het verrassend dat, dat Marco Pastor zegt... dat het een goede, uh, een goede wetgeving is. Want als in de tijd dat hij nog voor 1NL-politicus uh, was... toen was hij altijd uh, tegen Brussel. Ik bedoel, volgens mij had hij het altijd over bemoeizuchtig Brussel... die zich met die dingen niet moet bemoeien. En nu verdedigt hij blijkbaar Brussel... die zich bij, bij ons gaat voorschrijven... waar ze uh, de sociale uh, woningcorporatie dat ze zich wel en niet mee mogen bemoeien. Waarom ben je dan? opeens zo'n fan van Brussel? We blijven wel nadenken natuurlijk. En als het een keer voorkomt dat Brussel een goed plan heeft. dan durven wij dat gewoon te steunen. in plaats van blijkbaar blind wat jij wil. Uh, het komt van Brussel, dus we... het is niet ja, maar goed. Maar, maar zullen we eerst kijken samen? Nee nee nee, hadden... nee, nee, nee. nee, nee Wacht dus even, handel. meneer Horst. Me Ik heb hier de regie. Ja. Uh, Marco Pastors, dat gat wat meneer Heelhorst net signaleert. tussen die 33.000 en die 43.000. waardoor dus heel veel mensen tussen wal en schip vallen. wat, wat nou, vind jij daarvan? Het is, een, het is een theoretisch probleem. Want het aardige is dat als die woningcorporaties hun huurwoningen niet meer uh, mogen toewijzen aan mensen met lage inkomens... in ieder geval niet meer aan deze groep met inkomens... dan is het heel simpel, dan blijft die woning dus leeg. En het aardige is dat woningcorporaties in staat zijn om de huur te verhogen. En woningcorporaties hoeven helemaal niet vier keer de maand huur eerst apart uh, te vragen. Die kunnen gewoon voor een woning waar ze, die ze nu in de sociale huur doen... Kunnen ze, uh, wat mij betreft, uh, meer huur voor vragen? Boven die 650 ja. euro, 700 euro. Dat kunnen die mensen ook betalen. En dan is er een nee, aanbod. Nee, dat is... En dan komt dat ja, aanbod. Volgens mij is het en dat handig... gaat in één moeite door. Volgens mij is het handig om eerst te, te erkennen dat er mensen zijn die nu in dat gat vallen. En de, en de reden waarom dat. En dat zijn dus niet alleen maar die mensen die wij geportretteerd hebben. maar de woonbodschat dat het zo'n 500, 600.000 huishoudens zijn. Als je erkent dat die mensen nu een probleem hebben. Dat is niet waar. Dat is, dat, is, nee. dat is allemaal uh, extrapolatie. Het is heel simpel. Die mensen die, die hebben een huurwoning op het oog. Die mogen hem alleen niet meer krijgen van de corporatie. Ja. Want Brussel heeft dat verboden. Wat moet die corporatie doen? Die moet zeggen, nou dan gaan we die huurwoning niet voor een sociale huurprijs aanbieden. Maar voor een gewone huurprijs. Dat is dan 7, 8, 900 euro. Precies, en, daar zit en dat probleem, de, kunnen deze mensen. Nee, daar wel zit betalen. Het probleem, daar zit, kijk, als het zo, zo zijn dat er woningen komen. Want dat is waar wij volgens mij over eens zijn. Er moeten woningen komen van 700 euro, 750. Ja. euro. Die kunnen ze betalen. Precies. Dat soort woningen zijn er nu te weinig. Omdat het, voorstel de u, het voorstel wat u zegt. Het voorstel, nacht, nee, willen, even Ik liet u uit. Kijk, het rare is dat die corporaties die niet creëren. En dat is namelijk omdat ze van die regels uit Brussel dat ook niet mogen. Zodra, ja. een, zodra een woning boven de 605, dus in de vrije sector zit, dan moet de corporatie. Die ook tegen marktwaarde aanbieden. En die marktwaarde in gebieden als Amsterdam en Utrecht is veel hoger dan die 650 euro. Dus en daar zegt, ontstaat dat gat. Op het moment dat corporaties nee, inderdaad dat de vrijheid zouden Op het moment dat de corporaties de vrijheid zouden hebben om, om gewoon veel woningen aan te bieden voor 700 euro. Ja. Dat gebeurt ja. niet. Want die, dan gaan ze gelijk maar naar maar de marktprijs. Sterker, nog, niet, sterker markt... nog, nee, nog even voor de duidelijkheid. Brussel zegt dat als corporaties dat wel doen. als je woningen gaat aanbieden hmm. onder de marktprijs. Voor uh, uh, onderbouwprijs voor, voor deze ja. doelgroep, dan, wordt, dan is dat gezien als een inherente subsidie. En dat betekent dat, je daarmee, dat ze daarmee precies doen wat Brussel verbiedt, namelijk dat ze ook een deel van de Even naar Marco Paz. Kan dit het nou wel argument, of kan het nou niet? Nou, ja, dit is een argument dat geldt alleen in de grachtengordel, want daar nee. is die huur. Zo hoog nee, wel... dat corporaties meer moeten vragen. Maar in andere delen van de markt kunnen corporaties de gewone sociale huurwoningen. die nu met korting aan sociale inkomensgroepen uh, weggaan. die kunnen voor 7, 8, nee. 900 euro. heel simpel aan. Uh, middengroepen worden vuurd. Maar dat willen corporaties niet. Want waarom uh, willen ze dat niet? Uh, dat is een marktsegment waardoor, waar ook particuliere ontwikkelaars... zich dan misschien in gaan bemoeien. En dan krijgen corporaties concurrentie. Ja. En die houden liever die markt afgeschermd... zogenaamd voor de lage inkomens. Terwijl er te veel sociale huurwoningen in Nederland zijn. 2,3 miljoen sociale huurwoningen. 1,8 miljoen huishoudens die een dusdanig lage inkomen verdienen. En die 500.000... die moeten niet meer door die corporaties worden bediend. Die moeten... Uh, of niet, voor de, het niet voor ontstaan. de sociale huur Zoals het worden ontstaan. bediend. Zo is het probleem ook ontstaan. Want het is frappant dat Marco Passers gebruikt heel vaak het woord zogenaamd. Hè? En dat, dat doet hij namelijk om te suggereren alsof er een probleem niet bestaat. Maar al die mensen die geen huis kunnen krijgen, voor die mensen is het heel reëel. Daar is het niet zogenaamd. En nu, het, waar komt dat probleem vandaan? Dat is begonnen van een klacht van particuliere vastgoedbeleggers. Die, die hebben mensen... gezegd, er is oneerlijke concurrentie. Die hebben daarbij gezegd... Zegt, eigenlijk willen wij op gelijke voet concurreren met, met uh, sociale uh, woningcorporaties. En, en terecht. Voor vind, middeninkomens, vind, maar nou zoals 33.000 nou euro en hoger, is dat nou ook een is het raar, terecht. Nou is het rare dat die vastgoedbeleggers voor die mensen met die middeninkomen, die lage middeninkomens, dus dan gaat het over hij, straat, te maken, zij bij tafel, te dekje, dat die daar niks voor doen. Dus het aantal woningen in nee, dat segment, ja, die, het aantal die woningen op dat ze dit hebben dit zijn niks. er nauwelijks Die iets. hebben op dit moment niks, maar die woningen zijn er wel. Alleen die zitten bij de corporaties. Maar dan gaat hun marge omlaag bij die corporaties. En daarom vertikken ze het, het corporaties om, om aan deze corporaties doelgroep aan te bieden. zouden alleen maar meer verdienen op het moment dat ze, vrije, dat ze woningen in de vrije sector verhuren. Het enige is dat Brussel heeft verboden dat corporaties dat doen. Dus dat. het rare is dat wat u voorstelt... Eigenlijk zouden we samen op moeten trekken door Donner. Samen moeten zeggen Brussel moet zich daar niet mee doen. Het wordt hebben. nou wat ingewikkeld, maar 40%, ja, procent, zegt, 40, 40 van, de, van de huurwoningen... die door corporaties worden verhuurd, gaan voor een te lage huurprijs weg. Op het moment dat corporaties die huren zouden verhogen... He, naar wat heet maximaal redelijk. Hij mag dat? Gaat het, ja, dat mag. Alleen ze, ze doen het niet, zogenaamd om sociale uh, overwegingen. Daar hebben we het woord zogenaamd weer. Ja, is dat, zogenaamd. dat is het zogenaamd. Ja, nee, je moet maar opletten hoe vaak die dat zegt. Ja, maar er ja, maar is dat... een heel groot misverstand in de, in de corporatiewereld. Die houden mensen arm in sociale huurwoningen. Deze groep die is inmiddels wat meer gaan verdienen. Uh, waar jij het over hebt, daar zitten schrijnende gevallen bij. Oh, dan ben die je hebben... blij dat je dat toegeeft. Die hebben, ja, zeker. Daarom, daarom dat is, heeft, dus dat is niet daarom, zo heeft, daarom heeft Brussel ook gezegd, 10% van de woningen die je toewijst, mag je wel aan die ja. doelgroep van jou doen. 10 procent, maar 90 is niet schrijnend. Die is gewoon zo langzamerhand wat meer gaan verdienen. Die heeft een wat, hoger, uh, wat groter gezin gekregen. Die willen een wat groter huis. Maar die 10 procent, weet je ook wat, het probleem wat, is, wat het probleem is van die 10 procent? Want dat wordt inderdaad gezegd dat corporaties... zouden dus een deel van hun woningen mogen... 10, uh, 10 mogen uh -huh. verhuren aan mensen die meer verdienen. Ja. Maar die 10 procent, die gaat... Uh, vrijwel helemaal op aan mensen die vanwege stadsverniebing een urgentie hebben... vanwege medische urgentie. Dus, dat is de, dus, weinig. Zijn, dus de meeste corporaties zeggen gewoon... als je meer dan 33.614 euro bruto verdient... dan kom je bij ons niet ja. in aanmerking voor een woning. Maar basis Passus, nou is... ben je enigszins overtuigd door iets wat Pieter Hilhorst heeft gezegd? Nee, want er is dus ruimte voor uitzonderingen. En het is heel terecht dat mensen die wat meer zijn gaan verdienen... en een andere woon, woonwens hebben ook wat meer gaan betalen en daar zou uh, meneer Hilhorst dus over zou uh, moeten wennen aan dat idee. Oké, okay, goed. We gaan het hier laten. Ja, de discussie is nog niet klaar, ja, maar we gaan ja, het hier toch wel laten. Hij het laatst Ja, even in nee, in hij, hij mag het laatst. Want par. ik scheelt hij... het appeltje. Ja, nee, we gaan, we gaan echt stoppen. Hartelijk dank, Pieter Hilhorst en uh, Marco Pastors. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag. Nu. Dan kunt u reageren. dan kunt u ook iets teruglezen of terugluisteren. U uh, nu gaat verder met villa VPRO Tesselblok. Goedemiddag. Goedemiddag, tijd. Wie hebben jullie te gast? Wij hebben de gast Chark Chin A Choi en hij is de directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat is het laboratorium dat sporenonderzoek doet voor justitie bij misdrijven. En daar gaat wel eens wat mis. DNA-onderzoek blijkt helemaal niet altijd betrouwbaar en zaligmakend. En er worden ook nog wel eens vraagtekens gezet... bij de onafhankelijkheid van het instituut. Allemaal redenen dus voor een goed gesprek met directeur Chin A. Choi. Dat zometeen in de villa. Nu eerst het nieuws Trudy Vendrich. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Vier mensen die het ministerie van Vrom hebben opgelicht... hebben straffen tot een jaarcel gekregen. Ze gebruikten een logo van de provincie Zuid-Holland op een brief... waarin ze vroegen om milieusubsidies voortaan naar een andere rekening over te maken. Vrom maakte in totaal zo'n 4 miljoen euro over... voordat de oplichting werd ontdekt. En een van de twee mannen die vanochtend op de Loostrechtse plas is verdronken... was een ervaren beroepsvisser. Hoe het kon gebeuren dat de roeiboot omsloeg is nog onduidelijk. De man van 72 is een van ouds bekende palingvisser in de regio van Loostrecht. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 VPRO Vila VPRO Tessel Blok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. En wat bieden wij u in dat uur? Na vier uur ons panel Schuld en Boete... met nieuws en commentaren uit de wereld van misdaad en recht... En daarvoor praat ik met de directeur van het Nederlands Forensisch Instituut... over de betrouwbaarheid van DNA-onderzoek over missers en matches... en over de vermeende machtspositie van het instituut... op de forensische onderzoeksmarkt. En cultuurredacteur Anton de Goede blik met Wint Schippers... aan de hand van recensies terug op de première van zijn laatste toneelstuk... Het Laatste Nippertje. Reageer op alles wat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is radio 1, Villa VPRO. Maar eerst gaan we naar Egypte. U hoorde het net in het nieuws. Opnieuw geweld in Cairo, de hoofdstad. Tussen Koptische christenen en politie. Gisteren ook al bloedig een manifestatie van die christenen neergeslagen. Meer dan 20 doden, honderden gewonden. De, het geweld tegen de christenen in Egypte is inmiddels scherp veroordeeld door Europa. Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal, heeft ook al zijn grote zorgen over de situatie in Cairo uitgesproken. Rick Delhaas, collega van VP Roos Buitenland Redactie, is in Cairo. Dag Rick. Ja, goeiedag. Ik ah. ben bij het uh, ziekenhuis uh, waar de lichamen van 17 omgekomen koppen liggen. Ja. Dat op het moment. Ze zijn nog niet uh, vrijgegeven. Ze zouden eigenlijk vanochtend al vrijgegeven worden. Want ja, ze moeten nog uh, vandaag begraven worden. Ja. Maar de familie uh, wil dat er autopsie uh, gepleegd wordt. En dat, uh, deze, dat hun familieleden die omgekomen zijn niet als criminelen het graf ingaan. Mm -hmm. En uh, de politie heeft uh, aangedrongen bij het ziekenhuis dat er geen autopsie uh, gepleegd wordt. Uh, dat willen de familieleden dus wel. Ze zijn hier... Uh, in en voor het uh, ziekenhuis verzameld, ja. uh, in het zwarte rouwen. Dit ziekenhuis heeft niet de uh, faciliteiten om autopsie te kunnen plegen. Uh, en dus zouden ze naar een staatsziekenhuis gebracht moeten worden. Dan zijn uh, de familieleden weer bang dat er ofwel valse rapporten uitkomen... of dat ze toch maar liever geen autopsie laten plegen... omdat ze verdere problemen verwachten. Begrijp ik. Is er, uh, is er veel politie daar ook op de been? Rond het ziekenhuis? Ja, uh, rond het ziekenhuis niet. Uh, ze houden enige afstand. Uh, uh, ik, op onze weg hier naartoe uh, heb ik een uh, groot aantal uh, politiebussen met daarin politie gezien. Mm. De berichten uh, dat er vanochtend uh, weer grote uh, schelsslagen zijn geweest rond het, uh, uh, het ziekenhuis, kan ik niet bevestigen. Dat is volgens mij een bericht wat. wat... Dat is toch niet helemaal klopt? Dat zijn uh, uh, gevechten die vannacht hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. Was jij daarbij vannacht? Nee, ik, ik, uh, om half twaalf uh, heb ik het opgegeven. De, mm -hmm. de, de mars uh, was uh, om vijf uur, begon om vijf uur. Ik was er om half zes. Ik heb het eigenlijk vanaf het begin zien escaleren. Ja. Uh, er is eigenlijk geen gezag op de straat, de politie is afwezig. Uh, uh, Bewust afwezig? Ja, dat wordt gezegd. Uh, er wordt gezegd dat er duistere machten uh, aan de gang zijn. Uh, normaal in Nederland zou de politie meelopen. Uh, het eerste geweld in de kiem smoren. Dat was hier niet het geval. De mars werd aangevallen door oproerkraaiers. Wellicht ja? ingehuurd, wordt gezegd. En uh, dat escaleerde steeds verder tot voor het gebouw van de staatstelevisie, Waar dan zeg maar, ja, de veldslag uh, volledig uh, losbarstte en... Waarbij dus 24 doden vielen, waaronder wordt gezegd drie militairen. Mm -hmm. uh, op de Staatsseffe uh, worden die drie militairen martelaren genoemd. En de kopten uh, gewoon doden. Daar zien mensen ook weer in dat, ja. Uh de schuld krijgen. Ja, de, de, ik heb hier een persbericht voor me waarin de militaire regering, hè, de overgangsregering, ook zegt dat zij uh, aan de mach, dat duidelijk aan de macht zijn en krachtig het volk naar een nieuwe burgerregering willen leiden, ondanks pogingen om de steunpilaren van de staat te verwoesten en chaos te creëren, zoals zij dus zeggen dat deze christenen doen. Ze zijn echt de zondebok. Ja. Daar hebben uh, ze ook al toegevoegd dat er buitenlandse krachten bij betrokken zouden zijn. Mm -hmm. uh, er zijn een, een groot aantal arrestaties verricht. Uh, en uh, er zijn inmiddels ook weer een hoop mensen vrijgelaten. Uh, generaal Tataoui, die heeft twee dagen eer, eerder gezegd dat er geen burgers meer voor militaire tribunalen zullen worden berecht. Maar de Justitie heeft gezegd dat er 21 mm -hmm. mensen die nu nog vastzitten voor zo'n militair tribunaal uh, berecht zullen worden. Jij was vanochtend bij een politieke bijeenkomst waar de oppositie zich verzamelde. Ik kan me voorstellen dat, dat zij de situatie ook buitengewoon zorgwekkend vinden op dit moment. Ja, er wordt gesproken van, uh, van echt een uh, crisis en een keerpunt. Uh, dit is het uh, meest heftige geweld uh, sinds uh, zeg maar het uh, afzetten van, uh, van Mubarak. Mm -hmm. uh, het is, ook een, het is sectarisch geweld, dus er kan sectarisch geweld uh, opvolgen tegen de christenen. Dat kan escaleren. Er zijn ja. een aantal radicale Salafisten die hebben gezegd dat uh, wat er gisteren gebeurd is een aanval op de Koran is. Ja, uh, ja dat, is, dat is niet bevorderlijk voor de situatie. En waardeer de verkiezingen zijn pas in november, hè? De verkiezingen zijn eind november uh -huh. en uh, die worden in drie fases uh, gehouden. Uh, de laatste in uh, januari... Uh, dus dat, dat duurt nog een tijd voordat de politieke uh, krachtsverhoudingen uitgekristalliseerd zijn. Ja. Die bijeenkomst vanochtend van de oppositie is natuurlijk ook een beetje een machteloze poging. Want zij hebben geen enkele invloed over hoe het nu uh, uh, verder moet. Ze hebben opgeroepen tot een, uh, een burgerpresidentiële uh, uh, raad. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat de regering, nog uh, uh, de militaire hoge raad, daar naar zullen luisteren, dus ja, ik vrees dat het er toch een beetje bij uh, mooie woorden uh, zal blijven. Zou blijven. Ja. En... En op de straat, bij dit soort confrontaties, is, is dus het gezag afwezig. Ja. En ja, de rechterlijke macht uh, met die militaire tribunalen is ook een beetje discutabel. Het is een beetje een ja, ja, zo moet Egypte de verkiezingen inveden. Ja. Er is nu daar op het ogenblik, zei je, rond het ziekenhuis... waar die, die koptische slachtoffers, de doden uh, liggen, is, zijn geen gevechten. Is het verder op straat? Heb je iets gehoord over uh, rumoer rond het Tagierplein? Nee, ik ben er langs gereden. Het is allemaal rustig. Er is een enorme overmacht aan politie aanwezig. Ook op weg hierheen. Dus ik, uh, een paar straten verderop staan. Veel politiebusjes met, uh, met oproerpolitie. Maar hier rond het, uh, het ziekenhuis uh, ja, het, is het rustig. Uh, Familieleden op het vrijgeven van de lichamen. En ja, die zitten hier dus nu al uren uh, bij elkaar in de hete zon. Goed. Rick Delhaas, collega van WPRO Buitenland Redactie. We, uh, als er wat gebeurt, horen we je zeker nog op deze zender. Radio 1. Doe voorzichtig, Rick. Dank je wel. Zeker. Tijd voor onze serie wonderlijke, maar waar gebeurde verhalen. Pst. Nee. Allerlei kleine spulletjes. Maar het gebeurde ook wel dat het uh, hele kledingstukken waren... die gewoon uh, over elkaar heen aangetrokken werden. En dan uh, dikke jas aan. En dan weer naar buiten. En je moet zo min mogelijk opvallen natuurlijk. Dus je moet het gewoon echt ja, langslopen. Niet eens om je heen kijken, maar gewoon het voelen. Waar, de, waar het personeel staat. En ja, daar krijg je op een gegeven moment gewoon een uh, zesde zintuig voor. Lief, schattig, eerlijk. Het voordeel een beetje van mij is dat ik daaruit zie als een heel klein onschuldig meisje. Dat ik gewoon met een glimlach naar buiten kan lopen met een, uh, een, een zwaai of een knipoog En dat uh, mensen gewoon uh, vertrouwen in je hebben. Niet eens over nadenken dat ik het zou kunnen doen. Als ik een keer gepakt zou zijn, denk ik dat ik er nu met minder plezier op terug zou kunnen kijken. U hoorde 1 minuut gemaakt door René van Es. Anton de Goede, cultuurredacteur van de VPRO Radio. Anton, welkom. Ja, dag Tessel. Jij bent naar het nieuwe toneelstuk van Wim T. Schippers geweest. Afgelopen zaterdag, de ja. Haarlemse Schouwburg, getiteld Het Laatste nippertje. Ja, mooi, mooi stuk. Mooie schippers-titel. Uh, wat je zegt. Prachtige acteurs. Kees Hulst, Titus Muizelaar... die ook al wel eerder te zien waren in Wuivend Graan. Ja. Uh, regie opnieuw van Titus Stiel, Groenestegen. En het is weer een prachtig absurdistisch uh, geheel geworden... met veel taalgrappen, met zang en dans. Mm -hmm. Af en toe bijna een revue geworden. Krankzinnige situaties natuurlijk en veel humor. En ook die uh, levensvisie van Wim T. Schippers... die er eigenlijk op neerkomt dat het leven totaal taal... nutteloos en zinloos is... Ja. En daar toch naar kijken met een, uh, met een soort gulle, gretige... Ja, want zinloosheid is niet erg. Da althans, dat, ja, is dat is het vaak. Dat is het vaak. En dat blijft natuurlijk toch ook wel een soort paradox hebben. Nou goed, daar heb ik het met hem over gehad vanochtend. Het plan was, zoals je aankondigde... Mm -hmm. om met hem de recensies door te nemen. Ja. Maar uh, de Volkskrant, die wel op de première aanwezig was... die zal waarschijnlijk morgen publiceren. Uh, dus daar konden we niet over praten. De Telegraaf, die liet nog even afweten... Trouw had wel een bespreking ja. van Robert van Heuven... Vrij positief. En ook het Parool. Dus op de andere recensies moeten we nog even wachten. Het Parool had een regel. En daar opende ik het gesprek mee met Wim T. Schippers. Nog even zeggen. Misschien voor mensen die denken. Wim T. Schippers, wie was dat ook alweer? Denk aan de taalvernieuwer. De televisieprogramma's Hoepla. Fred mm -hmm. Haché, Barends -Savet. Denk ook aan Beeldende Kunst. De pindakaasvloer. Uh, denk aan radio. Ronflonflon. Denk aan Sesamstraat. Ja. Plafond. Allemaal Wim de Schippers creaties. Ik sprak hem vanochtend om toch terug te blikken op die première... en legde hem de laatste regel voor uit de kritiek van het parool van vandaag. Dat is een vraag, en die vraag die luidde... Moet een kunstenaar van Schippers statuur zich blijven vernieuwen... of is de creatie van zo'n unieke theatertaal genoeg? Ja. Uh, <laughs> <laughs> ik vind dat ik helemaal niks moet eigenlijk, <laughs> nog het een of het ander, ik wat moet, ik bedoel... Mean, um, ik heb I wel veel gepraat met de acteurs ook en gezegd van, het is wat het is. En dat las ik to, het is wat het uh, moet, als je iets maakt, dan is dat het. Mm. Uh, zo, en toen was ik toevallig op die cassette van Miles Davis... waar we het fouten die gratis bij NRC kregen. Mm. Daar stond zo'n uitspraak op van Miles... Uh, dat, dat er geen verkeerde noten zijn. Het is die noot die, die, die je tevoorschijn roept. dit is hem. Die is goed. <lacht> dat dat voordeel heb ik ze ook aangepraat. Ook met die zang en die dingen die ze doen, zoals het gebeurt... dat is dan goed. Je hebt ze heel vaak dat ze, ze zitten na te denken... en een kwartier lelijk spelen. omdat ze denken, oh dat ging niet goed. Dat moet je ook afleren. In die zin zou een criticus dan nooit iets zinvols kunnen zeggen, bijna. Tuurlijk, ja... En, nou, ja. Nee, maar wat je ermee moet, vind ik altijd ja. erg moeilijk. Met kunstjes altijd het algemeen moeilijk om daar, om daar... Dat kan je niet als wetenschap behandelen. Je kan niet, heel, ik vind het heel moeilijk ook in, in het werk van anderen. Daar vind ik jury's altijd lastig. Want ik vind altijd iemand moet maken wat hij wil. En, en, uh, maar je, soms kan je toch met het rode pot gaan. Want dan zie je duidelijk wat iemand bedoelt. Die bedoelingen zie je. En je ziet dat hij die niet gehaald heeft. Ja, nu heb je het over de bedoeling van een theatermaker. Kan jij zeggen wat jouw bedoeling was bij, nee, dit, nee. bij dit stuk? Nee. Het laatste nippertje? Nee, het is netjes de bedoeling van het leven vragen. Mm -hmm. Nou, het, ja, het is... Het is <coughs> ik vind cultuur trouwens sowieso gewoon... Uh, een, een, dat is een menselijke eigenschap om, om dingen te gaan maken. Omdat je in tijd leeft. Een dier die komt alleen maar toe aan zich voortplanten en eten en dan kan hij weg... En is hij druk mee bezig. Maar wij houden op een gegeven moment tijd over netje. En, en dan uh, kijk je van, ja, we slagen het eigenlijk op het leven? En dan gaan die gaan naar zin zoeken. En dat doet een uh, kat niet of een meeuw. Die zijn heel druk bezig. En, het is, en, en, en dat is het grappige. En die gaan je allemaal verzin, dingen verzinnen. Waarvan je ook wel weet dat het niet waar is. Allemaal mogelijke dingen op, op, en dat is een soort spel. Uh, zeg, om je bezig te houden, om je af te houden van. Uh, dat je eigenlijk net zo goed mee op kan houden... of dat het nergens op slaat, of dat het ook niet erg was als je niet geboren was. Dat soort onderwerpen vind ik ook wel leuk. Maar ook op de lachen, dat zegt die arts letterlijk. Mm -hmm, in dat stuk. Ja. Ja, het is ook krankzinnig dat als je jouw hele oeuvre bekijkt... zowel als in beelden de kunst, als, uh, als, als, als filosoof, als schrijver... als dramamaker, als, drama als televisiemaker... de kern is eigenlijk wat je nu net geformuleerd hebt... Dat die zin ervan niet te ontdekken is en dat het eigenlijk zinloos is. En toch, ja. toch leg je zo'n enorme daadkracht en productiviteit aan, de, aan, aan, aan, aan het licht. Ja. Of hoe zeg je dat? Nou, uh, omdat het ook een aardige mooie... dat je er toch bent. Wat tamelijk bijzonder is dat je er bent. Dus zoals die dokter ook zegt, weet je wel dat de meeste mensen helemaal niet eens worden geboren. Daar komt altijd een ontzettend lach op. <lacht> en dan dus, zegt dus Ding is heel droog van, oh, dit zit zo van... Dat je er bent, uh, dat kan ook niet iedereen zeggen. <lacht> Weet je wel? Ik, bedoel, ja, zoiets. Nee, ik heb het iets mooier geformuleerd. Mm -hmm. hoor. Dat maar doe ik vaak uh, heel lang over om dat precies te krijgen... en dan moet het ook heel natuurlijk klinken. Dat is maar het, kan, het, het opmerkelijke is dus dat veel mensen... die dezelfde uh, zienswijze op het leven hebben als jij... namelijk van het heeft eigenlijk geen zin en het leidt tot niets... die zakken in een, in ja, dat een depressie. Is mooi. Dat heb ik gemeen met uh, Jan van Heer, die dat prachtige boekje... Wees blij dat het leven geen zin heeft. En het is zo bijzonder dat je het bent, dat je zo gek zou zijn... om daar niet uh, dingen in te ontdekken. Dat was Wim T. Schippers. Vraag hem niet naar het belang van het leven... of naar het belang van zijn theaterstuk. Gaat u gewoon maar kijken. Het laatste nippertje is overal in het land te zien. Hier bij mij in de studio is de gast... Chark-Chin Achoy. Hij is directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, het Nederlands Forensisch Instituut is eigenlijk het, het, uh, een gerechtelijk laboratorium. Zo heette het vroeger het ook. Zo heette het vroeger, ja. Het is een lab wat uh, onderzoek doet naar sporen die met misdrijven te maken hebben. Ja. Onderzoek doet in opdracht van justitie, meestal eigenlijk toch? Meestal wel, maar soms ook uh, natuurlijk in opdracht van advocaten... die dan wel via justitie om bijvoorbeeld een ja. second opinion of zo vragen. Ja, daar komen we zo meteen nog op hoor, hoe dat precies allemaal werkt. Maar eerst even die sporen, dan uh, uh, denk je natuurlijk... Althans, als je wat ouder bent aan de ouderwetse Sherlock Holmes sporen. Dat is het niet meer, hè? Of ook nog? Onderzoeken nou, jullie ook nog deels gewoon ook sig wel, sigarettenpeuken ja. en, en voetafdrukken en dergelijke? Ja, dat gebeurt ook nog steeds. Er worden wel steeds nieuwere technieken ook voor toegepast om dat te onderzoeken. Mm -hmm. Sigarettenpeuken kun je tegenwoordig ook DNA-onderzoeken onderzoek aan doen. Bijvoorbeeld. Precies, ja. Maar het is natuurlijk veel meer geworden. En het, het, het, zeg maar door de voortschrijdende technologie kun je aan steeds meer dingen steeds meer onderzoeken. eigenlijk. We gaan zo meteen natuurlijk over dat DNA-onderzoek. Dat is het meest bekend en ook het meest eh, besproken. Uh, maar jullie doen, doen jullie ook pathologie? Ja, doen dus we. Dus gewoon ook. Het, het onderzoeken van, van, van ja. de over, overledenen? Ja, het, ja zeg maar tussen, de, dood zijn tussen de 400 en 600 secties per jaar mm -hmm. ongeveer. Ik ben me te herinneren dat wij hier een keer gehoord hebben van iemand die zei... er zijn in Nederland eigenlijk bijna geen patholoog anatomen meer... nog maar op, op één hand te tellen en er komen ook geen nieuwe bij. Klopt dat? Heel ja, er dus een... zijn er vrij weinig. Het is lastig om ze aan te nemen. Ja. Ja. Er is ook niet een speciale opleiding voor. Er is een opleiding voor, maar um, het is uh, niet zo dat er een opleiding is tot forensisch patholoog. Dus wij nemen dan volledig af, afgestudeerde uh, klinisch patoloog aan... en leiden dan verder op hmm. tot forensisch patoloog. En dat duurt ook weer een paar jaar. Dus dat doen jullie ook, pathologisch, onderzoek, toxicologisch onderzoek ook. Ja, ja. Ja. Um, nou is er een nieuwe, gaan we toch even over dat DNA hebben natuurlijk. Er is een nieuwe test, was in het nieuws, waarmee uh, je niet alleen kan zien of onderzoeken van wie het DNA is, maar ook hoe dat DNA is opgebouwd, uit welke cellen dat is opgebouwd. Ja, want of is dit een beetje te kort door de bocht? Nou, het, het, is, uh, het is ongeveer wel wat het is. En normaal gesproken, als je een DNA-analyse doet in een forensische uh, omgeving... dan uh, krijg je te horen van nou, dit is het profiel van het DNA. En dan kun je dat vergelijken met dat van, het, uh, van, van of iets op de plaats delict is aangetroffen of, of met een persoon. En Dan kun je zeggen, het matcht of het matcht niet. Maar het probleem met DNA is dat DNA in alle cellen van het hele menselijke lichaam mm. identiek is. Geen enkel cel heeft een ander type DNA. Het punt is alleen dat uh, dat voor de forensische toepassing... heel belangrijk is om te weten wat voor cellen er zijn achtergelaten. Want dat kan soms in interpretatie van het feit dat er daar DNA lag... heel belangrijk zijn. Maar leg dat eens precies uit. Wat maakt het dan zo belangrijk? Wat, wat, wat weet je hierdoor meer? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld stel dat iemand uh, gewurgd is... Uh, uh, uh, en uh, er wordt een, een verdachte aangehouden, uh, dan verwacht je te, te vinden... dat er dus uh, zeg maar huidcellen uh, daar zitten. En als die persoon uh, zegt van ja, maar ik heb alleen maar bijvoorbeeld... op een andere manier, een vriendelijke manier contact gehad met die persoon... of bijvoorbeeld bij een verkrachtingzaak, dan is het wel verrekt handig... om te weten wat voor cellen zijn aangetroffen op de verdachte... om erachter te komen of die persoon zijn verhaal klopt. Of wat cellen zijn van, van, van ja. een huid? Of, of, of dat sperma is. Bijvoorbeeld. Of, ja, ja, ja. of cellen van, van een wat intiemer deel bij de vrouw. Hè. Dus mm -hmm. het, kan, het kan natuurlijk van alles zijn. En het is dus enorm belangrijk. Juist omdat dat DNA-onderzoek zo ontzettend. Uh, veel bewijswaarde heeft en ook vaak in, in, in, in voor, de, voor het publiek zeg maar van nou als DNA match dan, uh, dan moet het het wel zijn. Het, is, het lijkt, het ja. wordt altijd al zaligmakend ja, gebracht, dat komen we het, nog wel even op. En dat is het absoluut niet. Nee, het is ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat het één aspect is van een onderzoek, maar DNA kan op een volstrekt onschuldige manier op de plek terecht zijn gekomen en door dit soort additionele informatie te vergaren Je verfijnt dus, het daardoor. Verfijnen. En mm -hmm. dus Wat we nu hebben gedaan is een methode ontwikkelen om erachter te komen wat voor type cel het is wat daar is achtergelaten. Okay. En uh, dat kan dus met RNA. Dat is RNA, precies. Uh, al die gegevens, hè, dat de DNA, die profielen, al dit soort gegevens worden opgeslagen. Hè, dus een grote databank. Ja. Het blijft bewaard? Dat blijft 20 tot 30 jaar bewaard. En dat is handig omdat je dan kan gaan vergelijken? Ja, je kunt je dus... Je kan kijken of er ergens een match is, zoals dat heet. Precies. Het is op dit moment zo... Er zitten op iets van 125.000 van die profielen in de databank. Ik heb het toevallig net even gecheckt. Mm -hmm. Uh, je moet je voorstellen dat uh, er als er bijvoorbeeld de politie naar een plaatsdelict gaat... nemen ze daar ook uh, DNA mee of cellen mee. En alles wat ze daar vinden, ongeacht dus van wie of wat, ja, komt dus als, in die databank? Als ze licht. denken van nou, op deze plek zouden we wel eens door een, een dader cellen achtergelaten kunnen zijn... Nou, dan nemen ze, daar, uh, nemen ze dat mee. Mm -hmm. En dat wordt dan uh, door ons onderzocht. En dat wordt dan in de, de databank geplaatst als celmateriaal van de plaatsdelict. En het, eh, om even aan te geven hoe succesvol dat werkt... ongeveer in 46% van de gevallen leidt dat uiteindelijk ook met een tot een match met een persoon. Mm -hmm. En dus met een persoon die ook in de databank wordt opgenomen. Nou is er uh, vorige maand, meen ik, uh, tijd een beetje kwijt... kwam de Telegraaf uh, met een enorm artikel. Die hadden een, verslag, of een rapportage van jullie opgevraagd via de wet openbaarheid bestuur een overzicht van 1979 tot 2010, geloof ik... om uh, eens te kijken wat er allemaal mis is gegaan. Ja. Enorm veel in die periode... wat er allemaal juist bij dat DNA-onderzoek ja. fout is gegaan. En daar waren bizarre dingen bij als slordigheden... dat het DNA van een van de medewerkers... Uh, vermengd is geraakt ja. met de DNA van een dader, kortom. Er zat veel vervuiling in. Ja, nou, we het hebben allemaal echt wat met verbazing naar het artikel gekeken. Want, want het is het niet was... waar? Nee, absoluut niet. Het is, een het is van A tot Z verkeerde... niet waar? Nee, het is een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Um, kijk, wat er gebeurt is het volgende. Uh, wij hebben zo'n DNA-wordingsproces, want zo'n profiel maken... dat is een behoorlijk lang uh, uh, en complex proces. En wij hebben In al die stappen hebben wij controlemomenten ingebouwd. Om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt juist. Als er in een van die controlemomenten iets wordt gesignaleerd... bijvoorbeeld, nou, er wordt iets, de schrijffout of een, een apparaat is kapot... of de thermostaat was niet goed, dan wordt dat opgeschreven in ons centrale systeem. En er wordt ook meteen een correctiemaatregel opgezet. En dat wordt allemaal geregistreerd en bijgehouden voor al die jaren. En in al die dertien jaar waar het over ging... hebben we iets van een half miljoen uh, uh, DNA-profielen bepaald. En in 1900 gevallen hebben we een melding gemaakt. Maar die melding, die 1900, dat is ook nog eens een keer iets. Een, een paar honderd daarvan, dat betreft complimenten van de opdrachtgevers aan ons... voor het geleverde onderzoek. Mm -hmm. Dus het laat wel zien dat het een totale verkeerde voorstelling van zaken is... om te doen alsof dat fouten zijn. Ik uh, wilde even erbij gaan betrekken twee andere gasten. Dat zijn vaste leden van ons panel Schuld en Boete... die tot nu toe al hebben meegeluisterd. Hier ook zitten Frank Uitenbrouwer, hartelijk welkom. Juridisch journalist en schrijver. En Willem Anker, strafrechtadvocaat. Dat artikel toen in de Telegraaf, hè, een maand geleden. Frank Uitenbrouwer, verbaasde het je? Of denk je, nou, die uitleg die ik uh, nu hoor... Die, die vind ik eigenlijk plausibeler dan wat ik toen las? Nou, ik herinner me dat er al eerder gedoe was met Koppen. Professor Koppen, mm -hmm. een bekende rechtspsycholoog yeah. en onderzoeker, die ook al over fouten was. Dus ik was op zichzelf niet, niet, niet vreselijk verbaasd dat dat, dat eruit kwam. Mm -hmm. Maar ik ben wel verbaasd over de uitleg die ik nu krijg. Want dat is, um, dat, dat is toch wegwijven, zeg ik maar gewoon hè, rechts... Um, het, het is toch ook volstrekt normaal dat er in ieder proces, laat staan zo'n moeilijk laboratorium, dat, dat er van af en toe beuren. dingen gebeuren. En als ik u hoor, dan heb, en ik, nou, nee, ik, ik zou er nooit werken, maar dat ik in zo'n situatie zit, dan zou ik denken: oh, dat is dus, dus ook helemaal niet zo erg. En uh, de, als ik de volgende keer verkeerd hoest, en een verkeerde bakje douw, dan, dan is het niet erg. Eh. Dat valt me er allemaal op. Het viel me overigens op, ook aan de brief van de minister. Die u vastgekend hebt. <laughs> ja. Nou, een van de dingen die. Uh, bijvoorbeeld over <coughs> contaminatie. wat natuurlijk, ja. hè, voor de gemiddelde persoon die denkt van nou, uh, dat is nogal wat. Kijk, als een. Maar uh, contaminatie is dus dat ver, vervlocht te raken. Of dat. Dat, dat, uh, dat uh, de uh, de cellen, van. Dat de cellen van één persoon terecht kunnen. Je ja. <coughs> nou, moet weten dat tegenwoordig is het mogelijk om met enkele cellen materiaal al een DNA-profiel te maken. Dus als er enkele cellen ergens liggen... of terechtkomen, op wat voor manier dan ook... dan kunnen wij dat al detecteren met onze methode. Dat houdt dus in dat soms het, heel soms het wel eens voor kan komen dat het celmateriaal van een medewerker vermengd gaat raken met, het, met onderzoeksmateriaal. Maar dat is helemaal niet zo'n ramp. Want wij, al onze medewerkers zitten in de eliminatiedatabank, zoals dat heet. Want oh, je hebt wij een databank uit... voor, voor echt en een databank voor, voor foutjes. Dan kunnen wij dus, die mensen, daar die kunnen we herkennen dat dat hun DNA mm -hmm. is. Enige... dus je kan die vervuiling dat het gebeurt zeg je dat is op zich niet zo erg want we halen het er onmiddellijk uit we kunnen het eruit halen daar gaat niet iets ja. mee op de loop waardoor een verkeerd iemand wordt opgehangen wat nee, we niet meer doen maar precies bij, en die, die suggestie die werd natuurlijk wel gewekt ja en en dat, dat is ook zoals mensen denken natuurlijk, en zo is zoals mensen denken en dat is het jammerlijke ervan en, uh, het is, het is uh, een, juist een hele geavanceerde kwaliteitsmethode uh, mm -hmm. die we hanteren en die creëert natuurlijk dan die meldingen die ook meteen dus worden gecorrigeerd. en die lijsten met correcties daar gaat het om Willem Anker uh, gaf het je uh, jou een extra vertrouwen in, in het uh, instituut, wat toch bij advocaten... al niet zo heel geliefd is, omdat het toch gezien wordt... In enigszins als een verlengstuk van het ministerie... en ook al bijna altijd in opdracht van het OM werkt. Of ben je het wel eens met wat uh, gaan we het zo over hebben? hoor Ik zie meneer Chin al zeggen wat je nu weer zegt, klopt niet. Maar, uh, of uh, vind je het een, een, een, een duidelijke uitleg? Het gaf geen extra vertrouwen, want vertrouwen kalfde ook niet af. Het was een uh, forse kop. Ik heb de inhoud gelezen, maar u moet zich ook realiseren... het is een uh, lastige, specialistische materie en uh, wij zijn juristen. En Ik ga niet direct uh, conclusies trekken zonder dat ik uh, Naadje van de Kous ken. Nee. Dus wij zijn op kantoor rustig gebleven en ik denk ook dat je dat moet doen. Ja, oké. Okay. Het is niet zo dat u zegt... oh, alles wat daar nu dan aan is Nee, ik raak niet en... zo snel in paniek, maar... Uh, Kijk, een ander punt is, als wij enige twijfel hebben... en we willen met een contract komen... dan zitten wij in een verdraaid lastige positie. Maar misschien kunnen we daar straks nog nou, iets over Nou, laten we daar, daar maar vast over hebben. Hè. Mochten we zo meteen onderbroken oh, dat worden dat, door het, het nieuws. Dat is wel interessant, dan... ja. Nou, zeker. Ik, wilde, want ik, ik, ik zei iets, en dat was inderdaad een beetje suggestief, hoor. Uh, uh, de, maar er wordt gezegd, het instituut is een onderdeel... zei het, onafhankelijk, maar toch een onderdeel... van het ministerie van Justitie, heet niet meer zo, Veiligheid en, ja, ja. en Justitie ja. en, veilig, ja. en Veiligheid... Werkt heel vaak in opdracht van het Openbaar Ministerie, niet in opdracht van de verdediging. Hoe onafhankelijk ben je dan nog? En ja, nou, dat is eigenlijk de vraag. Hoe onafhankelijk ben je dan nog? Nou, kijk, het is voor, op, voor advocaten natuurlijk mogelijk om ook onderzoeksopdrachten mee te geven aan ons. En dat doen ze ook. Soms zien we dat niet altijd. Hè. Dus maar ze dat kunnen jullie niet zomaar stellen. bellen. Ze kunnen ons op dit moment nog niet zomaar bellen. En uh, het is misschien wel te overwegen om dat in de toekomst wel zo te maken. Maar als het gaat om onafhankelijkheid of afhankelijkheid. Uh, vind ik het allerbelangrijkste dat wij, of het zou de vraag moeten zijn... word ik op enige manier, direct dan wel indirect, beïnvloed... als het gaat om de uitkomsten van onderzoeken... Mm -hmm. door het Openbaar Ministerie dan wel... Door uh, het ministerie of door op de politiek? Of Uw antwoord daarop is nee. En het antwoord daarop is volstrekt. Het nou, antwoord van meneer Anker? Maar een veel groter probleem is, en gelukkig zei u van ja, de advocatuur zou eigenlijk ook die mogelijkheid moeten krijgen om rechtstreeks contact te zoeken met u. Want de weegschaal van vrouw Justitia, men kan mij niet zien, maar wel horen, is voorkomen in onbalans. Want als ik een contra-expertise wil, op welk gebied ook, doodsoorzaak, DNA. Even een sommetje, dat kost duizenden euro's. Jullie ja, kan ervoor bestaat, betalen en het OM niet? De kan, nee, de kans ja, OM dat betalen wij met z'n allen. Dat, mm -hmm. is, dat is makkelijk. Maar als wij iets willen, dan moeten wij een bureau inschakelen. kost duizenden euro's. En dan zegt de cliënt, krijg ik dat terug? Ik zeg, die kans is er. Hè, dan moet je het via de RC spelen of via de okay. REC. Maar de kans is ook groot dat je helemaal niks krijgt. Dus doen we het niet. We gaan zo meteen komen. Na het nieuws gaan we verder over het Nederlands Forensisch Instituut en de toegankelijkheid voor iedereen die met rechtspraak te maken heeft. Daar schort het soms nog wel eens aan. Willem Anker, Frank Kuitenbauer en Charlotte Chin. Zometeen na het nieuws zijn we bij u terug met Villa VPRO. Een jaar geleden begonnen. Ik vind het een enorme eer dat ik dit mag gaan doen. Tijd voor een tussenbalans. En het mogen duidelijk zijn dat ik buitengewoon blij ben. Deze week, elke dag bij de NOS op Radio 1. Ja, ik doe het eens normaal man. Ga naar nOS.nl, klik op de button 1 jaar Rutte. Ik zou zeggen, doe u zelf eens normaal. En luister naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Doet nu uw leven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 Je ogen laten lezen. Klinkt al een beetje eng, maar als later blijkt dat je niet gelezen bent door een oogarts, dan roept dat vragen op. Helemaal als je als gevolg van de behandeling blijvend letsel hebt overgehouden. Vanavond in Radar, half 9, bij de tros op Nederland 1. Afzuigkap, bureaulamp, computer, eierkoker, Gameboy, gloeilampen, hoogtezon, Grultang. printer, wasdroger, waterbed, wekkerradio.